Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 11 uur. Hoho. Dit is Eval de Jong met het NOS-journaal. De shutdown, de sluiting van een deel van de Amerikaanse overheid en overheidsdiensten, duurt in elk geval nog tot in het nieuwe jaar. Volgens de Republikeinen komt er dit jaar geen stemming meer over de Amerikaanse begroting. President Trump eist 5 miljard dollar voor het bouwen van een muur op de grens met Mexico, maar de democraten weigeren daarmee in te stemmen. Congo zet EU-ambassadeur Bart Ouvry het land uit. De Belgische diplomaat moet binnen 48 uur het land verlaten. De Congolese regering reageert daarmee op het verlengen van Europese sancties tegen 14 ministers en al ministers van president Kabila. De sancties werden ingesteld vanwege mensenrechten schendingen en het frustreren van de verkiezingen. Saudi-Arabië heeft een aantal mensen op hoge posten vervangen... zoals de minister van Buitenlandse Zaken, de commandant van de Nationale Garde... en de leiding van een aantal adviesraden. De maatregelen worden in verband gebracht met de moord op de journalist Jamal Khashoggi... in, de so in het Saoedische consulaat in Istanbul. In een kerk in Wenen zijn vijf kloosterbroeders gewond geraakt bij een roofoverval. Een van hen werd met een metalen staaf geslagen. Hij ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Volgens de Oostenrijkse politie drongen twee overvallers vanmiddag de Maria Immaculata-kerk in Wenen binnen. Hij eiste geld en kostbaarheden. Pas uren later werden de broeders gewond en vastgebonden aangetroffen. De KNSB heeft Jan Koopmans aangesteld als nieuwe bondscoach Langebaanschaatsen. De 61-jarige Limburger werkte de afgelopen jaren voor de Duitse Schaatsbond. Als bondscoach Langebaanschaatsen wordt hij verantwoordelijk voor de teamonderdelen ploegenachtervolging, massastart en teamsprint. Koopmans volgt Kigeert Kuiper op, die in april van dit jaar na vier seizoenen stopt. Het weer, het is bewolkt. Vannacht kan het land in waar het licht vriezen. Overdag is het overwegend bewolkt. Ook kan er wat een motregen vallen. Het wordt tussen de 5 en 8 graden. Ook in het weekend af en toe lichte de regen en de middagtemperatuur komt uit op 8 graden. Dit was het NOS Journaal. GFM. Oh ho, ho, ho! Dit is Kerst. Met ZFM. Met nu Peaceful Radio. Luisteraars. Welkom terug bij Pinsel Radio Show 1313-1313. En we gaan verder met Nieuw Age muziek. Nog een heel uur hier op CFM Zandvoort. En we beginnen met Mary Lydia Rian. Solo, piano, compositions van deze dame. Little Red Boat, zo heet haar laatste album. Daarna krijgen we een werkje uit 2006. En die is van Danny Becher. Touched by Sound. Healing Music by Oriade Label. Ja, toen waren de labels waren eigenlijk nog uh, machtig en, uh, en hadden het eigenlijk wel aardig voor het zeggen. Maar ja, dat is allemaal voorbij. Nu doen de artiesten en promotiebureaus uh, het allemaal zelf. Oké, okay, we gaan beginnen met uh, Mary, Lee, Lydia, Rion.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 I am Anaya, one of the artists of Peaceful Radio. Please visit my website www.anayamusic.com. Bye.